Dit is door al Almegens met het NOS-journaal. Radicale moslims infiltreren in het Duitse leger... om daar te leren omgaan met wapens. Volgens Duitse media zouden al twintig extremisten... inmiddels zijn ontmaskerd en gearresteerd. Zestig anderen worden ervan verdacht... dat ze zich hebben gemeld voor militaire dienst. Zij moeten volgens de berichten ook voor de rechter verschijnen. De Duitse minister van Defensie is vanwege de ontdekking... meteen met plannen gekomen voor strengere toelatingseisen voor het leger. Die worden de komende week al in het parlement in Berlijn besproken. In Irak zijn zeker twaalf burgers omgekomen die op de vlucht waren voor IS. Het busje waar ze in zaten reed op een bermbom. De burgers hadden de Noord-Iraakse stad Hawija te voet verlaten... en werden door de Iraakse politie opgepikt. Onderweg naar de stad Al-Alam werd de auto getroffen. Hawija ligt zo'n 120 kilometer ten zuiden van Mosul. Rond die stad is het Iraakse leger een offensief begonnen om IS te verdrijven.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 Zeker 32 gemeenten riskeren op dit moment een boete, blijkt uit een rondgang van de NOS. Twee Italianen en een Italiaanse Canadees die in Libië waren ontvoerd, zijn weer vrij. De drie werkten als technici voor een Italiaans bedrijf in Libië. Ze werden in september ontvoerd, het is nog niet duidelijk door welke groepering. Volgens een bron bij de Algerijnse inlichtingendienst ging het om een extremistische groep die gelieerd wordt aan Al-Qaeda. De leider zou 4 miljoen euro losgeld hebben gevraagd voor de drie gegijzelden... Het Italiaanse ministerie heeft dat nooit bevestigd. Het weer van het westen uit zon, maar er vallen ook nog wel wat buien. Vanmiddag wordt het zo'n 10 graden. Morgen blijft het in het zuidoosten vrijwel droog. In de rest van het land is de buienkans groter. En na het weekend wordt het nog iets kouder... met s'nachts op veel plaatsen lichte vorst. Dit was het nmas ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice your scene. Everybody come out. Het rustige, maar zeker niet ongezellige Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. Dit is een brand new day. A brand new day. Dit was Heerlijk, uh, van, uh, de van de Wist Stars. Uh, vandaag is uh, de techniek in handen van. Uh... Draaien. Goedemorgen, en ook Cor. de muziekkeuze. En de muziekkeuze ook van, was ook van Koor. Dankjewel koor. dat heb je goed gedaan. De redactie deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt gepresenteerd door Gerry Rutte of Yvonne Roosendaal. Wie er ook maar dicht bij de koffiepot staat. En de presentatie vandaag is Pieter Joustra. En u hoorde Irene de Jager. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben vandaag? We beginnen zometeen met Heinz Rama als opstapper bij de KN. RM, maar, uh, en Ellen Verheij. Ellen Verheij die is ook bij ons. Maar daar gaan we het zo verder over hebben. En daarna. Dan. Uh... Ja, we krijgen een heel druk weekend. Want voor de 50-plussers is er dit weekend genoeg te doen. En Lana Lemmens, directeur van VVV, komt daarover vertellen. Precies. En dan vlak voor het nieuws komt Gerard Scholten vertellen over hoe het er in de duinen voor staat. En voor de luisteraars Gerard Scholten is... Is de, de boswachter de Juist. boswachter of de duinwachter. Hè? Duinwachter of boswachter, wat is die? Nou, dat horen we straks van hem. Dan hebben we een kleine onderbreking van het nieuws. En dan daarna komt Joop Berendsen van OPZ vertellen over de reactie. Op de keuze van het Watertorenplein onderwerp en de definitieve besluit van de ambtenaren naar Haarlem. Nou, dat wordt een pittig onderwerp. Ja, ik ben voorbereid. <laughs> Hij zal het weten. En daarna eh, krijgen we eh, Pit Hermans. Eh, want we gaan praten over het museumpodium. Dat Oh, middag komt, komt? Ja, Noortje komt misschien ook. Maar, eh, ik, Pit is er ook? Weet je niet. Oh, we, nou, we de, weten het nog. We weten er van genoeg van... Maar we gaan erover uit. praten. Precies. En dan eindigen we met Hilly Jansen over Art en Moor in Zandvoortsmuseum. Maar goed, eerst beginnen we met Heinz Rama van de KNRM. Ja. Mooi artikel in de krant uh, hij, is, hij is opstapper van de week. Ja. Opstapper van de week. Wat is een opstapper? Heinz ja. Rama. Uh, goedemorgen. Uh, een opstapper is, uh, is iemand die uh, dag en nacht paraat staat om op de boot uh, te klimmen wanneer de, wanneer de pieper gaat. Gebeurt het wel eens? Dat gebeurt wel eens, ja. ja vorig jaar was, uh, was een redelijk druk jaar voor ons, relatief gezien. En uh, dit jaar is het uh, iets rustiger, maar uh, wie weet wat er nog komen gaat uh, met uh, herstormen en uh, kaiters in de problemen en schepen ver op zee. Hein, kan ik ook opstopper worden? Uh, nee, maar we hebben wel hele andere mooie functies voor je. <laughs> maar waarom kan ik dat niet? Uh, leeftijdsgrens. Meen je dat nou? Ja, ja dat meen ik, ja. Ja, de, de, de, de, wat, is de, wat is de leeftijdsgrens? Jong en oud. 18 jaar tot 55 jaar. Alleen voor mannen of ook voor vrouwen? Nee, zeker ook voor vrouwen. Oh. Ja, ja nee, alle taken kunnen door iedereen vervuld worden aan boord. Het Vooral is bij je... deze dus een oproep om vrouwen te laten reageren op de functie van vrijwilliger bij de KNRM. Ja, zeker. En worden ze ook geaccepteerd in zo'n mannengroep? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja? Ja. Ja, hebben we twee Daar jaar geleden hebben we, ja. hebben we, uh, twee jaar een vrouw als opstapper gehad. Ja. Die, is, uh, die, die is inmiddels verhuisd. Maar dat ging gewoon hartstikke goed. Alle taken kunnen worden vervuld door iedereen aan boord. Oké, okay, dan gaat je piepertje. Je moet dus in Zandvoort wonen om opstapper te worden. En werken. En werken. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, dus of je nou s'nachts gaat of dat ik uh, overdag op mijn werk zit. Ik, uh, en vakantie? Kan niet. nee. Nee, nee, ik, heb heel, nee, nee ja. ik, ik heb een hele strenge schipper en uh, je mag niet op vakantie. Nee, zo werkt het niet. Uh, het gaat erom dat je zoveel mogelijk beschikbaar bent. En ja, tuurlijk ga je op vakantie en tuurlijk ben je een keer een avond weg. En daar hebben we een hartstikke mooi systeem voor. Maar het, het is wel belangrijk dat je zoveel mogelijk inzetbaar bent. Dus wonen en werken is wel een, een vereiste, ja. Hé, hey, dan nou gaat jouw piepertje af. En wat dan? Laat je alles vallen, liggen en je rent weg? Ja. Ja. In een de, in de stuk staat, binnen 15 minuten liggen jullie op zee met de boot. Ja, klopt. Ja. Hoe doe je dat? Want je hard, moet toch ook nog rennen. een pak aantrekken en dat soort dingen? Nou, we, we hebben natuurlijk niet alleen opstappers, we hebben ook een, een walploeg en uh, verdelijke ondersteuning. En die zorgen dat alles voor ons klaar staat. Uh, en dan, uh, ja, dan is het, het is gewoon hard fietsen vanaf waar je dan ook bent. Hè. Dus of op je weg gaat bent. niet met de auto naartoe? Uh, nee, meestal niet. Meestal is, is de fiets sneller. De auto ziet je vaak, uh, zeker in het toeristenseizoen. Uh, is er een bemanning altijd, of in ieder geval zijn er mensen altijd aanwezig bij die boot? Of is het echt zo dat iedereen moet komen van waar die is? Nee, iedereen moet komen van waar die is. Uh, ja, iedereen zit verspreid over het hele dorp. Uh, noem s'avonds, je zit aan het eten. En, uh, ja, de een zit in de potgieterstraat en de ander zit uh, uh, ergens in de zuid. Nou, die komen allemaal samen. Nou, nu even niet in het boothuis, maar normaal, uh, normaal wel. We zitten nu in de brandweerkazerne. Vanwege een verbouwing. Maar daar gaat Ellen jullie straks van alles over vertellen. Ja. Um, nou, en dan, dan verzamelen we. De schipper die, zegt, uh, die, die deelt de taak uit. En dan uh, gaan we de boot op. En dan worden we door de sea naar beneden gereden. En dan liggen we binnen vijf minuten. Wie is dat, lessen. de sea -trik. Dat is de bootwagen. Oké, okay. ja, de tractor, zeg maar even. Ja, de, de tractor, ja. Oké. Okay. En dan ga je de zee op. Wat is jouw taak aan boord? Nou, dat, dat is divers. Uh, als opstapper moet je alles kunnen. Dus de ene keer zit ik aan het bakboord en dan ben ik aan het navigeren. Dat is links? F, ja, dat is links, voor de kijkers ja. rechts. Uh. Ik wel, ik kan best ja. opstapper worden. Ja, ja zeker. En, ja. En, en dan? het bakboord rechts was. <laughs> nee, <laughs> en, nou, ja. het <laughs> stuurboord. Oh, waarom? Ja, nou, het stuurboord, uh, het daar kan je ook dan weer zitten en dan uh, ben je aan het communiceren. Dus met de kustwacht, uh, met eventueel de regelsbrigade waar we veel mee uh, Maar je, je zit aan. in de kajuit zelf? Ja. Lekker droog. Ja, lekker droog. Nou, hij zijn open van achter, dus het is niet altijd droog. Uh, maar de andere keer, je moet of een dieselpomp pakken of een brancard pakken en dan sta je wel buiten. Het is dus maar net even wie je aan boord hebt, wie je welke taken kunt geven. Wat is de meest inspannende reddingsactie die je hebt gehad? Emotioneel? Emotioneel? Uh... Nou, nee, dat kan ik niet echt zeggen. Ik vind het moeilijk. Ik heb de vraag ook in de krant gehad. En uh, wat, is nou, uh, ja, wat is nou de meest spectaculaire, wat is nou de meest inspannende? Um, wat ik zelf als heftig of als, uh, ja, wat ik zelf heb ervaren, is dat als die 's nachts gaat, dat je dan ineens binnen vijf minuten maak je een hele omslag. Je je ligt in een diepe slaap en ineens sta je een kwartier later op die boot in de mist of, of in donkerte. En nou, dan moet je even schakelen en dat uh, is heel mooi om te doen met een team waar je dan het hele jaar voor oefent. Dat betekent niet uh, geen alcohol drinken? Geen alcohol drinken? Nee. Huh? <hijf> Soms is dat wel eens goed. <hijf> <hijf> nou, daar, daar hebben we wel echt een mooi systeem voor, we hebben allemaal een pieper. En een app. En daar kunnen we op aangeven van oké, okay, ik ben er wel of ik ben er niet. En op het moment dat je er niet bent, dan, dan word je ja, zogenaamd rood. En als er dan te weinig opstappers zijn, of te weinig schippers, of te weinig walploeg... dan krijgt de schipper een berichtje. En dan zal die de laatste die zich heeft uitgemeld een berichtje geven. Je moet komen. En je niks ervan en je laat het bier maar staan. Ja. Uh, ja. Hebben jullie voldoende opstappers? Nee. Niet. Nee. Dus dat betekent als er een keer een nood aan de man is, dan heb je echt een probleem. Nou, niet zozeer uh, op dat moment, maar het gaat er meer om dat we hebben er nu op dit moment zo weinig dat je bijna niet meer uit kan melden. Uh, er zijn er nog maar een aantal die wonen en werken op Zandvoort. Over hoeveel mensen praat je uh, qua opstappers? We hebben er nu twaalf uh, geloof ik, of tien. En 10, hoeveel 10, mensen heb je aan boord nodig? Vier. Ja, dan moet je toch wel wat extra hebben. Ja, ja zeker, zeker door de week zijn we met z'n drieën, vieren. Meestal met z'n vieren. Maar ja, er zitten ook mensen bij met een eigen bedrijf. En die, als die in Haarlem moeten, voor wat voor reden dan ja, ook. Precies. Ja, dan kan je niet zeggen, je gaat niet. Dus dan zal je rekening mee moeten houden. En uh, nou, dat is ook de, de reden waarom we november als KNRM maand hebben geïntroduceerd. Ja. Omdat we gewoon opstappers nodig, nodig hebben. En die hebben we heel hard nodig. Ja, want morgen over een week dan komt Sinterklaas weer aan. En dan zijn jullie ook hard nodig. Dat klopt. Ja, ja die moeten we van zee afhalen. Ja, dat ja, is een hele pakjes, klus. Ja, met zijn pakjesboot komt hij nooit aan de strand. Dus dan zijn er opstappers nodig ja. om hem hier naartoe te brengen. Ja, ja, dat is ook een hele belangrijke taak. En uh, ook daar zie je, daar heb je gewoon uh, genoeg man bij nodig. Het strand afzetten, uh, de bootwagen naar beneden. Ja, en we kunnen gewoon uh, meer handen gebruiken. Dan hoop ik maar één ding: dat er geen auto's, fietsen, scooters voor jullie boot staan. Want dan kom je niet weg. Nee, nou, dat hebben we afgelopen zomer uh, eigenlijk uh, net even te veel gezien. En ja, daar moet, over, uh, daar moet over gesproken worden. En dat moet. Uh, daar moet uh... Waarom wordt er geen actie op gepleegd? Meteen weghalen die dingen? Nou, meestal is het dan al te laat. Uh, op het moment dat wij actie hebben. Rennen we met z'n allen naar de boot toe? Dan wordt er geconstateerd: hé, er staat een auto in de weg, er staat een fiets in de weg. Ja, dan, dan kan je dus of handhaving bellen. of je kan via onze C2000 kan je dan de politie bellen. Maar dan, je hebt altijd vertraging. En ja. dat is ergernis bij jullie, Eindje ja levensgevaar Maar hoe suf ja. zijn mensen dat ze zich dat niet realiseren? Want ik bedoel, het, staat, het is niet zo dat het niet duidelijk aangegeven is. Het staat er heel duidelijk volgens mij. Ja, volgens mij ook. <lacht> en, en, en dat is juist de ergernis. En dan kom je aan en dan staat daar een fiets of een bakfiets of een scooter. Ja. En we hebben het zelfs gezien dat we erbij stonden en dan komen mensen aanlopen met hun fiets en die zetten hem zo neer, onder het bordje waar staat verboden te parkeren voor ja. fietsen. Ja, dat, hoe onduidelijk is het? Ja. ja. Maar nou goed, opstappers. Maar kunnen ze zich melden? Bij wie? Uh, dat kan bij onze schipper. En die, dat is? Jan-Willem van der Wout. Ja, dat is zijn telefoonnummer. Zijn telefoonnummer? Dat durf ik je nu even niet te zeggen. Maar dat. Ik geef het door. Kijk, nou. Komt nu, je kunt altijd sowieso een kijkje nemen op de website van KNRM. En dat staat allemaal in de krant van deze week. En het nummer van de Schipper... Plaatje, Zandvoortse blaadje, nieuw, Ja, Zandvoort, uh, Zandvoortse krant. En het nummer van de Schipper, dat is 06 Nog een keer. 06 ja, en uh, nou dan gaan we. Dan is de procedure dat we even gaan kennismaken. Kijken uh, wat kan je, wat kan je niet, uh, wat, wat wil je. En, moet je van en, te, sorry dat ik je onderbreek, moet je van tevoren al je diploma's hebben, bijvoorbeeld je zwemdiploma's, of is dat nee, niet uh, noodzakelijk? Nee, nou, uh, we gaan liever niet van boord. Nee, maar goed. Wanneer, ik neem aan dat je toch je diploma's moet hebben. Wil je aan boord gaan? Alhoewel ja. je wel we hadden vroeger ja, wel eens een opstapper die niet kon zwemmen. Ja, ja, dat is klopt dat wel heel vroeger, de... ja. Ja, heel vroeger. Ja, heel ja. ja. vroeger. Ik nee, nee, heb het ook niet ik, overleed. Nee. Nou, we, hebben, we, hebben geen, uh, we hebben geen echte diploma's nodig. Wil je bij ons komen? Maar als je bij ons komt, dan is het wel noodzakelijk dat je een traject ingaat. Ja. Waarbij je zoveel mogelijk gaat leren. En dat zal zijn uh, radarwaarneming, EHBO. Je gaat... Um, je vaarbewijs halen, maritieme communicatie. Nou, dat wordt allemaal betaald uh, door de KNRM. En vervolgens als je daar een aantal diploma's hebt gehaald. Dan ga je een week naar Schotland. En dat is eigenlijk een soort uh, ja, een trainingsweek. Maar ook een cadeautje voor, uh, voor alle opleidingen die je hebt gedaan. Want daar gaat best wel wat tijd in zitten. Ja. Je leert ontsnappen uit een omgeslagen boot. Ja klopt, Ja, ja, ja, nou, Dat soort dingen ga je doen. Dat ga je in een in teamverband doen. En dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Dat je op elkaar afgestemd bent. Je hebt er geen spijt van? Nee, nee, geen seconde. Toch een lekkere. Ja, mooie hobby. Ja. Maar uh, goed, dat is de opstapper van de week. En naast je zit Ellen, want ja, er gebeurt wel wat bij de KNRM, koninklijke Nederlandse Rundingsmaatschappij. Uh, die, die, die, die redschuur, zo zeg ik het maar altijd, ja. die staat flink in de steigers. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar we... U hoort Ellen Verheid de Haas, zeg je het goed? Ja, ja. ja. Ik, en ik ben de PR-functionaris uh, ja. voor de KNRM hier in Zandvoort. En uh, in dat verband hebben we november omgedoopt uh, tot KNRM-maand. Want uh, naast uh, dat we nieuwe opstappers uh, zoeken, uh, zijn we eigenlijk ook op zoek naar mensen die ons willen steunen bij de verbouwing van het boothuis. Wie betaalt dat allemaal? Want jullie zijn al een tijdje bezig met die verbouwing. Ja, Hoe dat kom klopt. je er aan de gelden daarvan? Nou, de die KNRM is een... Uh, dat klopt. De KNRM is een organisatie... die is volledig onafhankelijk... Uh, van, van overheidssteun. Dus alle middelen... die de KNRM heeft, die worden... door, uh, ja, door, door de mensen... door de, onze donateurs opgebracht. Wij noemen die de redders aan de wal. Dus wat hij doet... Uh, dat, uh, de, dat werk noemen we de redders op zee. Maar uh, ja, we zijn... Uh, ontzettend uh, afhankelijk... ook van onze redders aan de wal. Uh, die... Uh, de KNRM uh, uh, ondersteunen. Op, uh, uh, en maar... we hebben veel uh, donateurs. En eigenlijk die donateurs die, die, uh, zorgen dat, dat de KNRM überhaupt uh, gefinancierd wordt. Uh, dus worden. dit geld kreeg je uit het Mede-Muiden, het hoofdkantoor? Ja. Maar uh, daar, is, uh, daar zit een, uh, een grens aan. <laughs> dus het wordt, het, wordt, uh, het wordt casco uh, straks opgeleverd. En eigenlijk uh, voor de inrichting uh, van de midden. Want het is uh, uh, ja, aan een casco, uh, een casco uh, boothuis zonder stoelen of iets dergelijks. Uh, ja, dat, dat, uh, dan hebben we er ook nog niet zoveel uit. Dus voor de inrichting zijn we echt op zoek naar uh, mensen die ons willen steunen. Ja. En daarvoor heb je iets bedacht. Ja, dat klopt. Wij noemen dat uh, de tegeltjesactie. Ik, ik moet steeds weer terugdenken aan de duimpan. Hè? Ons zwembad. Ja, Daar ja. hadden we ook ja, een tegeltjesactie. Ik, ik, uh, nee. Ja. Nee, zoals bekend, ik ben niet, kom oorspronkelijk niet uit Zandvoort. maar ik opperde dit idee uh, tijdens een bemanningsvergadering. En toen zei iedereen inderdaad. Oh, dat hebben we ook in het zwembad gehad. Ja. Dus uh, waar ik dacht uh, heel origineel te zijn, uh, is het eigenlijk een beproefde methode gebleken. Uitstekend. Ja, en uh, nou, op die manier. Uh, en wat is het begonnen de, uh, de actie? De, ook deze maand. We focussen echt op november. We hebben een aantal leuke acties. Eerst even de tegels, dan komen ja, de andere acties. Zeker. Wat kosten de tegeltjes? Als u al donateur bent of wordt, kost een tegeltje voor particulieren 25 euro. Als u zegt van nou, ik wil het eigenlijk eenmalig doen, dan kost hij 50 euro per tegeltje. En bestellen kan vrij eenvoudig. Dan stuur je een mailtje naar mijn e-mailadres. Dat is pr at zandvoort.knrm.nl en, uh, oh ja, ja, ja, ja. en dan kunt u uh, mij aangeven nou, welke naam u op het tegeltje wilt en hoeveel tegeltjes uh, u zou willen bestellen en dan stuur ik u uh, keurig een factuur uh, ik, ik uh, ter bevestiging terug. ik ga nog even terug, ja. particulieren ik ben donatuur en ik wil een tegeltje 25 euro graag meneer Joostra dat nou, is goed, aangenomen ja, en welke naam mag erop Ankie en Pieter Joostra dat gaan we doen bij deze. ja en Nog even een andere vraag. Er staat dus of je wordt donateur. Als je geen donateur wordt, dan betaal je 50 euro. Wat kost het om donateur te worden? Want dat is dan bij deze misschien ja, niet zo handig. Ja, we hebben een, de, nou ja, de KNRM heeft een aantal uh, pakketten, zou ik haast uh, zeggen. Voor uh, de jonge uh, uh, donateurs hebben we de, ja, de, de jonge redders. Dat is eigenlijk bedoeld voor kinderen. en dan, uh, dan mogen ze bijvoorbeeld ook gratis naar het museum. En dan krijgen ze uh, ook een tijdschriftje wat meer gericht is op kinderen. Dat kost 12 euro. En het uh, uh, gewone donateurschap of voor volwassenen zal ik maar zeggen kost 25 euro. Dan word je toch gelijk donateur. Ik bedoel, nou, dat, dat, dat hoop dat ik ook zin Om 50 euro te betalen en je ja, wordt geen donateur. Ja, maar we willen mensen ook uh, ja, dat, dat niet opdringen. Dus vandaar dat we voor deze constructie uh, hebben gekozen. Want ook mensen die ons eenmalig uh, willen zijn supporten, zijn ook uiteraard ja, heel ja, erg welkom. En, en wanneer je dat dus doet, dan komt er dus uh, de tekst op die jij graag wilt. Maar dat heeft een beperking, neem ik aan. Hè. Het is niet ja. zo dat iemand ja, het hele tegeltje nee, de, vol kan schrijven met ja, we hebben het nu. Uh, of, ik heb contact ook met het, uh, met het uh, tegeltjesbedrijf. En um, hij zegt: op een gegeven moment komt er ook een esthetisch aspect uh, ah. bij kijken. Ja. Zij zei: eigenlijk, zijn advies aan mij was: houd bij de naam. En dan kunnen we kijken of we er nog een soort blauwdruk achter uh, doen. Ja. Maar om het inderdaad ook um, nog wel uh, duidelijk en rustig uh, te laten overkomen. verantwoord te houden. <laughs> ja. Is het maar duidelijk. Ellen, je komt, je komt er toch nooit uit met 25 euro als donatuur, zijnde. De aanmaakkosten van zo'n tegeltje is al een hoop geld. En je wilt er toch iets aan verdienen. Ja, ja maar de, de, die, die liggen, de kosten daarvan liggen lager. Dus, dus als het goed is, we, kopen, we, we verdienen er wel aan om het zo maar te ja, zeggen. Ja, het is toch 25 euro. Het, het, ja. het is helemaal niets. Ja. Nee, nou ja. Nee, maar als... het is wel betaalbaar dan. Hè? Ja. Want, want ja. dan gaat het natuurlijk ook Ja, en heel Zandvoort, laten we nou even wel zijn. Ja. Heel Zandvoort moet eigenlijk zo'n tegeltje hebben. Nou, zeker. Want het is ook niet, uh, althans het lijkt mij leuk inderdaad. Als er net als in het zwembad toen de tijd heel veel tegeltjes hangen. En, ja. en als, er het, uh, ja, als er een stuk of 15 hangen. Nou, dat zou toch uh, een beetje jammer zijn, zal ik maar Goed, zeggen. Of op aan de luisteraars. Bestel een tegeltje. En dat kan via het uh, e-mailadres. En dan ga je nog een keer herhalen. P. P R? Ja. Apestaartje, et zandvoort. .knrm.nl Oké, okay. dat betekent. En, maar je gaat nog meer doen. Jazeker. Nou, mag ik nog een kleine toevoeging ja, voor bedrijven? Uh, bedrijven kunnen ook een tegeltje bestellen. Dat is wat groter. En de bedrijfsnaam kan erbij. Dus oh, dat Dat, is uh, mooi. dat uh, wilde ik ook nog noemen. En tot slot, om de maand met, ja, eigenlijk af te sluiten: ja. hebben we op 30 uh, november uh, nog een diner bij uh, Italiaans restaurant MMX. Die zijn ook heel royaal uh, um, geweest en hebben gezegd van nou, alle mensen die dan uh, komen eten. Een deel van de omzet uh, dragen wij af aan de KNRM. Dus dat is voor ons ook nog een mooie nou, afsluiting van de maand. Zeker. En die mensen die komen eten moeten ook een tegeltje kopen? Ja, dat, dat zou wel mooi zijn. Ik, ik ga in ieder geval wel formuliertjes neerleggen, ja, inderdaad. Ja. Heel <laughs> dus dat zijn uh, leuke acties. En het laatste, en uh, ja, dat lijkt bijna toeval... maar ...we zijn ook nog eens uh, genomineerd voor de vrijwilligersprijs van het pluspunt. Dus ik. er komen heel veel mooie dingen voor de KNRM samen in november. Heel goed. Overigens, de genomineerden uh, ...ook de radio is genomineerd. Ja, wij ja. Zijn in die ja, we zijn een we zijn concurrenten zijn goed, ja. En ook Zandvoort ook en Hildering is genomineerd. ja. ja. En daar ben ik heel erg blij mee alles ja, komt samen ja, in ieder geval uh, is ook genomineerd ja, ja. nou lekker we zitten allemaal als concurrent hier ja. eh, goed lieve mensen Dankjewel eh, voor jullie komst hartelijk ja. dank ook voor de uitnodiging en jullie tijd en je hebt er in ieder geval weer één tegeltje bij ja zeker ik eh... twee Twee. Twee. Oh, oh. Uh, bij deze. Lemon. Lemon. Lemon. lemon. lemon. <laughs> kom, maar, die, die wil ook een tegel Nou, lemon. dat gaan we regelen. Ja, muziek. Bedankt. Op het strand. Nu is de en water weer land. Nu de liefde later de waarheid. Ooit als het kouder en stil zal zijn, zal ik nog steeds van je. waren de drie J's met uh, ouderdom. En uh, ja, dat heeft alles te maken met ons volgende onderwerp. <laughs> uh, bij ons is aangeschoven Lana Lemmens van het VVV. En uh, we gaan praten over het 50 plus weekend uh, van vandaag en morgen. Nou, ze is binnengekomen met uh, de, de beruchte, beroemde, wereldberoemde tas ondertussen. We zitten er denk... samen om te vechten. om yeah, die tas, nou, Nee, wij niet, nee, We vechten niet. Maar het is een tas, het is wel heel grappig. Want ik heb hem ook al een paar jaar uh, en ik neem hem dan mee waar ik naartoe ga en dan zijn er mensen die zeggen... Oh, wat een mooie tas, mag ik hem hebben? Nou, Pieter ja. heeft exact dezelfde ervaring. Dus hij blijft achter op ja. diverse plekken op de wereld. Um hij, uh... En er zit nog het nodige in. En er zit nog het nodige in. Ik, ik heb begrepen van jou, Lana... dat er vanochtend alweer een, uh, een bergje mensen... voor de deur stond. Uh, vanaf het startmoment. Ja, nou, laat, laat, bedankt eh, dat je eh, hier eh, mag eh, zijn. Lana, ja, even ik, gedaan. Voor begrijpen. Hoeveelste keer organiseer je dit? Zevende keer. Zevende. Uh, ja, we zijn eerst begonnen met de Nationale 50 Plus Dag. Uh, toen hebben we er twee keer een week van gemaakt. Maar dat was wel wat ingewikkeld. En nu hebben we al sinds uh, vier jaar... nationaal 50 Plus Weekend. Dus het is zaterdag en zondag... Maar voordat ik verder ga... Ik werd geïntroduceerd als met de, van de ouderdom. Voor ons is het heel erg belangrijk om te benadrukken dat deze dag, of dit weekend, juist bedoeld is om te laten zien. Hoe jong de 50-plussers ja, zijn. Dat je dus ja. niet achter de gradioms zit als je 50-plusser bent. Nee. Als je ook naar de activiteiten kijkt, dan is het ook heel duidelijk. Ik ben ook een ruim 50-plusser en Pieter ik ook niet. Dus, nou, dus, Pieter, en, en, niet. Of, nee, ik voel me niet hoor. Even: is nou... nu een gewetensvraag. Ik ben 48. Ja. Uh, ik kom straks bij het VVV kantoor Mag ik daar meedoen? Ja, kijk, ik ga niet aan iedereen vragen om een identiteitsbewijs. Dus dat, dat Wat is ziet ook... u er jong ja, uit mevrouw? Ja. U bent vast nog in 50. En er zitten ook... Ik heb in het verleden wel samen met mijn moeder een workshop gedaan... die in dit weekend aangeboden werd. Dus het is allemaal niet zo strikt. Maar het is wel het thema 50 plus. Dus als jij 20 bent en je wil een gratis tas... ja, dan moet je echt een ander weekend uitkiezen. Maar, <lacht> maar het is, het is uh, zeker... Uh, niet bedoeld om, uh, als jij met een groep vriendinnen bent... waarvan er eentje 49 is, dan gaan we echt niet zeggen... nee, nee, nee, jij mag niet meedoen. Dus is zegt niet te legitimeren en te <laughs> nee, ze zeggen nee, dan nee. Oh, nee. Pas. Maar wat, wat gaan we allemaal vandaag en morgen meemaken en doen? Nou, laten we beginnen met kom even gezellig langs bij de VVV. Vandaag van 10 tot 5 geopend en morgen van 11 tot 4. En die zit gevestigd in de Bakstraat. Zij straat van de, de Kerstraat. Ja, <laughs> precies. Um, daar hebben we een programma. Daar krijgen de mensen de goodie back, Waar jullie het net al even over hadden. Ja. Alleen al om de tas zelf de moeite waard. Ik ja. weet niet of het opgevallen is. Maar sinds vorig jaar hebben we ook een nieuwe tas. Dat ja. was ja. eerst een ah, ja. andere. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, maar ook de plattegrond zit erop. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Ik moet dat zeggen, dat, ik vind deze wel mooier. Ja, ik vind deze ook weer mooi. Ik vond die andere heel erg leuk. Maar ik vind deze nu ook weer ja. heel erg leuk. Het, het leuke is dat dus door, de, door de details die erop staan... je eigenlijk alles laat zien ja. wat je wil laten zien van ja, Zandvoort. Dat was ook dat de is wel intentie uh, van, van de tas. En dan het plattegrondje aan de andere ja. kant. Is echt Gaan we nou echt straks vechten om die tas. Nee, we doen het niet. Nee, Peter, je mag er gewoon nog eentje ja. bij me komen ja. halen. Geen punt. Ga verder. Uh, daarnaast hebben we een programma wat klaar ligt in de VVV. Zodat mensen uh, even kunnen zien wat er allemaal te doen is. Overigens ook te zien op www.vvzandvoort.nl. Dus je hoeft Uiteraard. niet per se uh, bij ons langs te komen. Dat is natuurlijk wel even gezellig. Ja en dan zie je eigenlijk dat wij vinden dat dit weekend uh, bedoeld is om actief te zijn. Maar ja. Uh, nee, laat ik het zo om te eten. Maar ja, dan moeten we dat een beetje compenseren. Dus we kunnen ook nog heel erg uh, actief zijn. Er zijn heel veel activiteiten uh, nou ja, waar je gewoon echt wel eventjes uh, aan de bak mag. Zo hebben we op het strand een, uh, uh, een beach training gehad. Quatre BT heeft daar een workshop gegeven. Ja, ik heb alleen... Hier heb ik hier... Hier heb ik ook een oh, deel van het programma. Me, ik, ik heb zaterdag en zondag. Dus oh, zo. ja, nee, is goed. Laat ik met ik de zaterdag even beginnen. Nou, vandaag uh, hebben we dus dat, uh, die die training gehad van Quattro BT. Maar we hebben ook nog Jump XL. Dat is uh, zoals jullie wellicht bekend uh, de, de grote trampolines. Dus daar kunnen mensen... Uh, waar even, zijn die? Z bij uh, centerparks. Parks. In het dat, Center Parks. Uh, is hier okay. nu iemand van 85 trampolines gaan springen? Uh, nou ja, dat zou kunnen. Ik uh, sprak gisteren. Uh, <laughs> ik sprak gisteren ome Klaas. En die, ja, uh, die doet het. Nou ja, die vertelde me dat hij wel een beetje dit een jaar een tegen van het jaar vond. Want hij had maar uh, 70 kilometer aan één stuk gefietst. Toen keek ik hem aan en ik zeg: Ja, ome oh, Klaas, dat is inderdaad een tegen van jaar. We hebben het over Klaas uh, Koper. Koper. Ja, precies, onze en, uh, dus, race. Dus uh... ja, er zijn vast mensen. Maar er zit ook nog een gat hè, tussen 50 en uh, 85. Okay. Uh, uh, je kan een introductieduik maken bij uh, de duikschool die we hier hebben. Ja, de boulevard. Ja, maar ook bijvoorbeeld een workshop class Fusing van uh, Elle Kuil. Oh, ja. Dus ja, dat is weer iets heel anders. En dat is in de smederij? Ja, maar er zijn wel dingen waar je even voor moet aanmelden. Niet alles is natuurlijk gratis, dat kan ook niet, dat hoeft ook niet. Maar um, er zijn wel heel veel naar schappelijke prijzen. Zo hebben we bijvoorbeeld wel de wandelingen, die bieden we gratis aan. De slopjeswandeling, sloppieswandeling, onder leiding van... Onder leiding van Ome Klaas, ja. Klaas Koper. Um, we hebben een natuurwandeling, waar je nog het staartje van de, van de burlende herten kan uh, meepakken. Maar ook een uh, excursie over het circuit, voor die mensen die in Zandvoort wonen... maar eigenlijk nog nooit uh, het circuit van uh, heel dichtbij hebben bekeken. Wie geeft die rondleiding? Jaap Koper doet dat. Ik vind het knap dat hij dat doet. En ja. Met zijn moeder overleden. Ja, en... ja dat zijn wij ook. Uh, ja. ja, we vinden het ook uh, heel fijn. En misschien is het ook wel weer een goede afleiding. Dus, ja. nou ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook paardrijden vandaag. Ja, dat oh, zijn, Ja, hartstikke, wat leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, zo hebben we... Uh, maar we hebben ook eten en drinken. We hebben ook eten en drinken. Ja, kijk, Ja, Daar houden we ook van. Ja, ja, ja. We hebben de havendagen bij de haven <laughs> <dame's> van Zandvoort. <laughs> daar kan je een trio van wildgerechten even proeven. Um, nou, we hebben meerdere ondernemers. die we, nou, we hebben bijvoorbeeld, zoals elk jaar, bijna. Nou, bijna. Het is een traditie geworden. Bij het plein zitten de, de dames uh, van de Wurf uh, aardappel te schillen. Nou. Zodat je daar een lekker een frietje kan eten. Er zijn een aantal horecagelegenheden die iets doen met uh, appelgebak en koffie. Uh, maar je kan ook nog vandaag een advies krijgen over eten en bewegen. En dat is dan weer om het duur te compenseren. En dat kan bij uh, Mind Your Step. Step. Ja. Van, uh, Mie, uh, Marike. van Marike. Ja, ja, ja. Waarom, waarom zie ik er nu steeds naar mij te kijken? Uh, nou, al dat bewegen kan work. helemaal geen kwaad, <laughs> Pieter. <laughs> en want ik weet dat jij van lekker eten houdt natuurlijk. Ja. <laughs> dus ja, vandaag eigenlijk al heel veel, uh, veel leuke te activiteiten. En dat, staat, dat programma dat zit ook in die goodiebag? Nee, die zit er niet standaard in, maar die liggen wel bij ons, dus die krijg je wel mee als je okay, dat wil. Als je erom vraagt. En, ja. en als je bij de VV bent, wij hebben vandaag een actie. Ik weet niet of jullie bekend zijn met onze... We hebben twee hele mooie posters, althans vind ik zelf. Die kosten normaal 9,95 en die zijn vandaag... 5 euro. 50 plus weekend. 5 euro. Dus dat is... Uh, en dat zijn wat voor posters? Ja, ze zijn uh, zeg maar A1. Uh, met daar een, de een op de Zeemermin. Dat beeld kent u misschien wel ja. van ja. Zandvoort. En de andere. Een oude raceauto. Maar echt van uh, de eerste race 1939. Okay. Ja, is heel de heel waar erg, is, ja, heel waar erg mooi de... zijn ze. Nou. Je kan ook uh, eventjes... Um, je gegevens achterlaten. Dan maak je kans om die posters te winnen. En ook om een schilderij te winnen. Wellicht bekend inmiddels bij VV Zand wordt verkoopt een schilderij met vroeger uh, nu toekomst in één uh, ja, schilderij foto gevangen. Heel erg mooi. En die geven we ook weg. En, je ja, je nog en die verkopen we uiteraard ja, ook. Je hebt ook nog t-shirts en uh, sweaters Sweet en dergelijke. T-shirts, sweaters, aanzichtkaarten. Uh, ja, we, we hebben een hele leuke ja. winkel. Ja. <laughs> Dat was vandaag. Ja, en morgen. Nou, morgen Gaat de VVV om 11 uur open? Dat wil niet zeggen dat um, het programma dan pas begint. Want we hebben al veel eerder dingen. We nou, ontbijtbuffet bij uh, uh, Centerparks. Maar ook Midget Golf. Kennismaking met Tai Chi. Voor mensen die daar nog niet zoveel van weten. Maar daar wel nieuwsgierig naar zijn. Uh, kan men daar gratis kennis mee maken. Op het Centerparks? Um, nee, bij Stichting Pluspunt. Bij Pluspunt, oké. Okay. Ja, in de Vleemingsstraat. Dus Flemingstraat, in de Zandvoort in de Noord. In, de ja. uh, in Museum een heleboel activiteiten. Sanfus Museum. Een heleboel activiteiten. Ja, hartstikke leuk. Die zijn ook echt ja dat hè, Hilly Juist, Hilly, uh, Hilly uh, ja. die is altijd uh, enthousiast dus die doet ook heel veel maar in samenwerking ook met anderen hè, zoals vandaag dan die uh, kunst en wijn dat doet ze dan weer met Christy Gansner ja. ja. uh, er is uh, morgen jazzmuziek er is een pianoconcert en dat doet ze dan weer met allerlei andere mensen en ja superleuk hoe en dus eigenlijk dus gewoon het programma komen halen bij jullie en dan gewoon een ja. klein programma ja. voor zichzelf maken want ja je kan niet overal tegelijk zijn nee, precies. maar je hoeft je in ieder geval niet te vervelen dat is duidelijk Overigens moet ik heel even herstellen, want ik zei kunst en wijn vandaag, maar dat is morgen. Dat is morgen, ja. ja, ja. ja. Ja, verder hebben we dus ook weer morgen Lana, Lana, de wandelingen. Waar komen alle mensen nou vandaan, die 50-plussers? Nou, dat is echt heel grappig. Vorig jaar heb ik iemand gevraagd en die zei: Ik kom uit Apeldoorn. Ja, klopt. We zijn daar dus zeven jaar geleden mee begonnen. Toen stonden we nog op de 50-plus beurs. Daar hebben we heel veel promotie gedaan. Dit jaar niet? Nee, nee. We staan nu al twee of drie jaar niet meer op de 50-plus beurs. Uh, om hele andere redenen. Maar daar staan we niet meer. Maar daarmee hebben we natuurlijk wel een bepaald publiek al nou ja, laten kennismaken met ja, dit weekend. Ik we dat, dat er al heel veel. En die mensen die eenmaal geweest zijn, volgens mij komen die gewoon terug. Ja, echt heel veel mensen die, die echt, echt zeggen van ja, dit staat voor ons gewoon in de agenda. Die maken er meteen een weekendje van. Ja. Uh, en ja, we doen natuurlijk ook gewoon veel promotie in het land, online en offline. Uh, meestal doen we veel online promotie, maar voor dit weekend pakken we er ook iets meer offline bij. Ja, omdat mensen... Uh, nou, ook daar moet je mee oppassen. Want ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar mijn, mijn ouders zijn gewoon op sociale media goed te vinden. Maar um, er is misschien ook nog wel een doelgroep die daar iets minder mee doet. Dus we proberen dat dan ook wat meer offline te pakken. Ja en dat, dat we zien dat dat uh, werkt. Ja. ja en we hebben bijvoorbeeld Omroep Max. Die heeft ons uh, uh, een, een, een blad uh, beschikbaar gesteld. Ja, dus die zit ik. ook in het tasje. Maar die pakken hem dus ook even mee. Dus die vertellen ook eventjes in hun, in hun programma van dit weekend... Ga naar Zandvoort. Ja, dat zijn natuurlijk wel de betere kanalen om even aandacht ja, te vragen zeker. voor dit weekend. Moeten we moeten trouwens uh, even op de tijd, want eigenlijk... Uh, Praat ik weer te veel? Zit we uh, nee, over de tijd heen. Nee, het gaat goed. Oh, het maar, gaat goed. Hij zegt het. <laughs> maar de, de, de 50 plus is toch een bijzonder e fenomeen. Dus volgend jaar weer? Ik kan nooit vooruit... Uh, nee, dat moeten we even bekijken. Um, wij hebben wel in ieder geval gezegd... We doen het nu zeven jaar. We gaan het um, serieus evalueren dit jaar. Omdat we vinden dat we wel... Als we het volgend jaar weer doen... Met iets anders moeten gaan komen. Of, vernieuwend, een, een, of een, een vernieuwend element. Of een, of een andere insteek. Want we vinden het hartstikke leuk. Maar... Wij zijn meer altijd van de innovatieve dingen. En dit wordt een beetje een routineverhaal. En daar houden wij zelf eigenlijk gewoon niet zo van. En we denken dat het ook voor het evenement beter is als er een doorontwikkeling zou plaatsvinden. Dus we gaan hem in ieder geval kritisch bekijken. En dan gaan we of doorontwikkelen. Of we gaan er weer iets anders leuks vinden plaatsen. Maar dat durf niet te Misschien zijn er wel zeggen. mensen die zeggen: van: Nou, ik heb nog een fantastisch idee. Dan ja, mogen graag. ze dat bij jullie absoluut ja, neerleggen. Graag. Nou, bij deze. Lana, enorm bedankt voor je enthousiaste verhaal. En ik hoop dat iedereen nu naar de Bakkenstraat rent. Ja, nog vijf minuten wachten, want dan ben ik weer terug. Om de ja. tas te ontvangen er zijn geen mensen ja. in de VVV vandaag. Okay. Ook dat, het is voor ons ook altijd wel een feestje. We hebben altijd allemaal mensen die aankomen waar je nog even blijft hangen voor een kop koffie en een koekje. Ja. En um, heel leuk. Ja, we hebben er zin in vandaag. Geweldig. Goed zo. Succes. Dankjewel voor je komst. Jullie bedankt. Fijne bedankt. dag.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 De natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon schijnt, stemt dan iedereen tevreden. Ja, en Cor, die zoekt altijd van die toepasselijke <lacht> nummers uit. Nu was het de Lenko's met de natuur. Ja, wat goed, goed toepasselijk. Kort. Ja, want we zitten hier met... Uh, en, en ik heb het al tien keer gevraagd aan Gerard. Is het de boswachter of de duinwachter? Ja, dat is een hele goede... Je zit in de duinen, maar er zijn ook bossen. Ja, precies. Er is elke keer weer een, ja. een strijd tussen het kantoor bij ons... en, en de echte, bos, nou ja, echte boswachters. Of de duinwachters. Wij vinden duinwachters. En de mensen in de omgeving vinden ook dat we duinwachters zijn. Maar op kantoor zeggen ze altijd... Nee, het moeten. Jullie zijn boswachters, want er bestaat geen CAO voor, voor, de, voor de duinwachters. Dus, oh, is dat zo? Ja, en we staan op groot op rug ook. Als we door het duin uh, fietsen bos of rijden, uh, dan staat de boswachter. weet je wel? Dus, uh, en dan roepen mensen ook, boswachter, bos, mag ik wat vragen? Wij nou, dus, Ja, bos. Ja. Nou, en in het begin is het natuurlijk alleen maar bos. Hè. Bij Panneland, de Oase, Zandvoortselaan. In het begin is het allemaal het oude, de oude strandwallen. Dat is alles bos, hè. eiken, beuken. En we hebben er wat dennen tussen gezet. En dat pas verder wordt het het open duin. He, dat is. Dan, dan, dat is stuifduin. Waar. Ja, dat is stuifduin. Nou ja, daar proberen we inderdaad weer een dynamisch duin van te maken. Door die, door die Live Plus programma's ja. om, uh, en die ja, Amerikaanse. Kun je dat jammer, beïnvloeden? Hoor. Is dat, is ja, dat? we hebben. We hebben wat hoor ik daar? Is ik vind het jammer hoor. Oh, ja, ja, ja jeetje, eh, hoe, om, hoe meer groen er eh, om ja. ons heen is, hoe beter. Maar ja, als ik dan vertel. Uh, fietsen, als ik fietsen mag zeggen. Ja, ja, ja Als ik dan vertel. Want de kinderen die zeggen wel eens na anderhalf uur... excuus, ja maar wachten. wanneer gaan we nou naar de duinen? Ik denk, ja jeetje nee we lopen hier al anderhalf uur door de duinen te struinen. Ja. dus uh, maar weet je die denken, ja dit is een bos, maar nou wil ik duinen zien. Ja, ja. ja grappig is dat hè, ja. Geert, dit is de, de mooiste tijd van het jaar om nu... De Amsterdamse waterling daarin gaan. Ja. gegaan, hè? Jezus. Wat, wat moet je toch triest zijn en teleurgesteld als je kleurenblind bent? Ja, ja en Dat en je en alleen maar zwart-wit kan zien. Ja, en, en, en, en kleurenblind en een, ja. en een beetje doof. Kijk, ik, ik, heb, ik zet mijn apparaatje als heel hard en dan hoor ik alles. Ja. Maar, <laughs> zeg maar als je kleurenblind bent en je ja. ziet de kleurenpast niet... Oh, niet, niet normaal. Nou. Ja, want het is dat geweldig. Is, dat is, maar het is laat, hè? Het is, het, het is zo grappig, want ik, ik loop wel eens in het Rijpenbos. En daar is, nog, daar is inderdaad het prachtige palet op de, op de grond van al die kleurtjes van die bladeren. Maar er zit nog heel veel groen aan de bomen. Veel maar, meer dan ja. andere jaren, volgens mij. Maar... Irene, hè? het gaat wel heel snel nu hoor. jongen, ja. jonge, als, als je kijkt naar de beuken die een beetje vrij staan. In een week tijd, die hebben echt 90% van hun blad verloren. Ja. En uh, die wat beschermd zijn, die komen nog. Maar inderdaad, het is laat. Maar nu gaat het echt heel snel hè, met die regen. Ja. En, en we krijgen straks wat vorst. Nou, dan is het, is het in, in twee weken tijd is het gewoon, ja, is het weer kaal. op Ja. Ja. Als je van kleur wil genieten, dan moet je nu de duim ja. ingaan. Ja, afgelopen week. En nu kan het nog, inderdaad. Ja. En de paddenstoelen. Die schieten de grond uit. Ja, dat is geweldig. Ja, want... daar heb ik ook op gewacht. Want dat heeft ook ja. heel lang geduurd. Ja, ja echt. Nu, nu kreeg, zie ik op de Facebook en op Twitter allerlei mooie plaatjes uh, langskomen van, van de parasolzwam. He. Dat is de grootste paddenstoel die we hebben. Dat, die, die, die, die kan wel 40 centimeter groot worden. Dat is echt zo'n grote parasol. En, de, uh, weet jij nou wat eetbaar is en wat niet? I, nou, gedeeltelijk wel. Maar, maar ik praat er nooit over. Omdat je heel veel kinderexcursies hebt. En dan ga je maar niet over eetbaar uh, praten. Nee, nee. nee. Ik, uh, dus, dus kijk, zoals dingen zoals de duindoren. De bessen van de duindoren. Ja, die kun je gewoon eten. Die laat ik zo proeven. En, uh, die oranjebesjes ja, zijn dat, precies, hè? Die kan, ja, precies. Die, die, ja, dus en, en bepaalde kruiden. Dat laat ik mensen wel eens uh, ruiken. Daar ja, kan je gebruiken. Of de watermunt. Weet je, daar kun je gewoon thee van trekken. Maar over die paddenstoelen daar waag ik me ook wel niet. Want je hebt bijvoorbeeld de groene knol aan me niet. De allergiftigste in Nederland. En er is weer een uh, variant op. Ja, die lijken erg op elkaar. En die ene kun je heerlijk eten, maar die andere. Nou Minstens naar het ziekenhuis om je maag licht te pompen. Dus Met andere woorden, overal van afblijven en laten het maar lekker in de natuur groeien en ja, bloeien. Ja, zo hoort het inderdaad. En de slakken en soms de dam, die eten er wel een beetje van. Hè. Die weten precies welke. Maar die ze komen kunnen. niet aan de, aan de vergiftige. Nee, nee, die blijven er goed vanaf. Ja, nee, dat is waar. Ik zie dat je weer een schedel hebt meegenomen. Ja, ik, ik, ik Wat wist het niet. Nu ja, weer? Ik, ik denk. Want ja, ze woorden allemaal uit mijn mond. Het is, is jammer nee, dat we hier maar, geen camera hebben, stiekem. Nee, nee maar het is inderdaad... Ik had hier ook staan herfst. Want herfst is inderdaad ja, een van de mooiste jaargetijden. En, en dan met al die, uh, al die vogels die, die, die nu op die bessen afkomen. Maar ik denk, ik neem ook weer een, ja, een soort duinverrassing, een duinschat mee. <laughs> en, en inderdaad, voor, voor de luisteraar... Ja, het is een schedel. Ik zat daar net aan, aan, aan de bar met uh, Yvonne en, en uh, nog een aantal mensen. En die... We waren al aan het raden, wat zou dit zijn voor schedel? Het is een beetje een schedel zo groot nou, als, als een damhertenschedel. Hij is wat plat. En uh, het is heel bijzonder Rijkt dat ik deze... het is geen konijntje. Nee, nee, nee, daar is nee is er te groot voor. Ja. En, uh, maar het is heel bijzonder dat ik deze in de duin gevonden heb. Het, het hoort eigenlijk in de zee. Ach, het, het, is, het is een ja, zeehond. Ja, precies. Ja. Nou. Het is, dat is zo bijzonder. Het is namelijk een schedel van een bruinvis... En, en ik leg hem even tussen jullie in. Dan kun je het nog, het nog bekijken. En als je nu, nu ik dat verteld heb... Maar die ligt vooral dit, heel lang dan. Dit is, ja... Nou, het, het hele bijzonder is, van deze duinschat, zo noem ik het maar, want ik sprong echt een gat in de lucht toen ik dit zag. En waar had ik hem gevonden? In het uh, tweede infiltratiegebied. Er loopt ook een wandelpad erheen om de mensen te laten zien hoe wij nou eigenlijk het water zuiveren. En daar vlakbij was een vossenbouw. En dat wist ik. Dus dan ging ik af en toe kijken en, of ik jonge vosjes zag hè, van het voorjaar een gegeven moment liep ik er naartoe, er was ook zo'n duimpannetje, en dan gaan altijd die jonge vosjes lekker in de, in in de zon liggen, rollen en, uh, en dollen en moeder zit dan uh, de wacht te houden het moertje is dat, en toen kijk ik daar eens. Ik denk, wat ligt daar nou, joh? Allemaal stukjes pot van vogels en veren. Hè, maar dat zijn ja, Allemaal de vangst. Overblijfsels. Maar ook deze schedel. Maar ik wist god niet wat het was, natuurlijk. En, nou, laten ik opzoeken. En, uh, en, en, en ons hoofd van de, van de afdeling, Ed Cousin, die heeft er ook nog veel verstand van. Hij zei, ja, dat lijkt wel van een, van een, van een dolfijn. Of een, uh, nou is het dus van een bruinvis. Dus... En hoe moet het nou waarschijnlijk gekomen zijn... Er zijn wel eens bruinvissen spoelen wel eens aan. Hè. Die, uh, ik, heb, ik ben wel eens uh, geïnformeerd door. Uh, of gealarmeerd door in, een van de strandpachters, lag er ook een dode bruinvis. En die werd kapot gepikt door de meeuwen en zo allemaal. Dus die heb ik toen opgehaald en ergens verstopt in, uh, in, in, in, in de duin, zeg maar. Ik denk, ja, dan wordt die verder uh, opgegeten. Maar daar heeft niemand er verder last van, of zo, van het uh, rare gezicht. Waarschijnlijk is dit ook zo gegaan. Dus waarschijnlijk is deze ja, in de zeereep gevonden door een vos. En, meegenomen, Meegesleed. na die vossenbouw. Dan moet hij helemaal om een dammetje, om het kanaal heen, om het dammetje heen. En dat is juist het hele verpand. Daarom, ik denk, nou, dat, dat, dat kan niet. Hoe doet hij dat? Nee. Dus, nou, een scherel van de bruinvis. Maar als kan al heel oud zijn. Kan, ja, kan even zelf al. Uh, maar ja, waarom zou hij dan bij een, bij een vossenbouw liggen? Dus ja, dat is ja ik vermoed, En anders had iemand anders hem ook wel eens gevonden, dat hij er ik nog niet zo kan lang, lag. lang lag. Hè? Dat zou nee, kunnen, ja. Dus dat is het hele leuke. En bruinvis, eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk. hebben we hier. een stukje een, zee en een, een stukje. Ja, maar een dolfijn op tafel liggen. Hè? Ja niet het dolfijn, een walvis zelf. Het is een walvissensoort. Dus dat blijft er alleen de kopper is. Ja, anders had Hotel hoogland uit moeten breiden, inderdaad. Gerard, wat gaan we allemaal doen in de komende maand, november. Ik zie iets heel moois in ieder geval. De paddenstoele excursie, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. En, en dat is ook heel mooi dat het nu zo echt herfst wordt. Het is nat en het wordt kouder. Nou ja, we zeiden het net al. Ze dus schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook die, die, die, die, die, die, de zwammen, zeg maar, uh, de, de houtzwammen, zie je weer overal. Maar uh, je ziet heksenkringen. En uh, nou, er zijn vele soorten paddenstoelen nu, nu te zien. En dan is deze excursie om die mee te maken met specialisten. Die is op zaterdag 12 november. Ja, zaterdag 12 november. Ja, en en uh, hoe laat begint dat? Hij begint om half twee, ja. en daarbij je ingang, de hoofdingang, van bij het bezoekerscentrum, de Oranje Kom. Dus de hoofdingang, dat is de oase. De oase. Ja, en het, deze is, omdat hij van de KNNV is, dat, is, uh, ja, dat zijn eigenlijk de specialisten op natuurgebied, is hij gratis. Hè? Dat zijn allemaal vrijwilligers. Dus je, kan, je hoeft je alleen maar, uh, ik weet nog niet eens of je je moet aanmelden. Ik denk dat je, dat je, voor de zekerheid zou ik het wel doen, aanmelden. Maar ik denk, als je naar het bezoekerscentrum gaat... dan staan er een aantal van die vrijwilligers klaar. Nee, nee, nee, en die nee, geven nee, nee. die rondleiding. Ja, ja. bijzonder. Ja, dat is... Uh... En wat heb je nog meer? Wat ga je nog meer doen? Nou, persoonlijk zelf ga ik... Uh, aankomende maand niet zoveel excuses doen. Ik zie maar... nog wel de vrijdag de 11e... En een workshop Natuurfotografie voor beginners. Ja. Thema herfst. Ja, dat is, ja. Nou, dan mogen ze inderdaad wel ja, opschieten. De, de, nou, dat is volgens vrijdag. Ja, er is wel wat te fotograferen. Daar. Heel mooi, ja. Want deze meneer, die weet ook alle mooie plekjes en met die water uh, met die watervalletjes en die waterlopen door de duin heen. En dan, damherten. Ja, en dan, natuurlijk die damherten. Ja, want daar zijn we er ook vele duizenden <laughs> hebben daarvan. Dus ja, die weet de plekjes wel te vinden. En die geeft de eerste tips waar je op moet letten, zeg maar, hè, dat, dat je uh, ja, toch in camouflage kleding moet. Er zijn soms hele eenvoudige tips, dat je stil moet zijn, wil je bepaalde dieren uh, ja, uh, ja, van dichtbij kunnen fotograferen. Niet in je oranje fluo nee, als je nee, de duin in nee, nee, nee. Maar als je wil meegaan natuurfotografie, uh, dat, uh, dat, ja, dat kost wat geld, hoor. dat is een tientje. Een tientje. Ja. Ja. En dat begint om 12 uur, ook bij de oranje kom, de oase. Ja ook weer bij hetzelfde. En dat is dan vanaf 16 jaar. Ja. En het thema is echt de herfst. Hè? Dat, dat, dus dus uh, daar gaat hij ook een beetje op in. Waarschijnlijk gaat hij uh, macrofotografie van, van mooie gekleurde bladeren. Geel, rood, uh, groen en, en wat hebben ze. Bruin. Ja, dus dat is, uh, soort dingen pakt hij er dan uit. Of mooi als die zon zo een beetje gaat zakken al of zo. Dan pakt hij uh, die zonnestralen door die dennen heen. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Uh, maar ik ga niet mee. Maar... Nee. Dat is bent rustig mooie... nu. Ja, ja. Oh. Ik, ja, wij, ja ik heb in, uh... Je kan nog wel een wandeling maken op zondag de 13e. Dus vroeg om 8 uur. 8 uur vroeg. Mo Morgen trouwens ook ja. nog, hè? Zondag de 6e ook. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, morgen dus. Dat is dan overdag, hè? Dat is van... Ja. Uh... en die andere is om 8 uur ochtends. Ja, dat is de vroege vogelwandeling. Nou, dat is altijd toch wel... Ja, kan ik kan zeggen, spektakel, ze hoor. Ja, dat is, nee, het is nog, nou, het is al weer licht hè. Acht uur, dus oh. de, de, de zon is zelf een uurtje terug. Dus het is, het is al licht dan. Maar er is nog heel weinig mensen in de duin. En afgelopen weken, ja, je wilde er bijna niet zijn. Dan zou je zeggen, wat doe jij nou jij, ja, Het was gewoon te druk eigenlijk. Nee, ja, de parkeerplaatsen waren vol. Omdat het herfst was, bronstijd... Uh, nou ja, laten we kijken naar het VV, VVV in Zandvoort. Die maakt er reclame voor. Maar wij zelf ook met onze bronstexcursie. Dus het was echt... Uh, de, is het Beurlen nu klaar? Helemaal het, over. Er liggen nog een paar oude, oude bokken. Met hun, <lacht> ja, met hun hoofd op de grond. Helemaal uitgeput. 25 afgevallen. Hè, de laatste maand. Dat kun je ook zien. Hè. Ze hebben van die smalle kontjes gekregen. Helemaal niet meer uh, uh, ja, vet of zo. Die nekken zijn veel smaller geworden. Maar komt dat door gebrek aan eten of door gewoon te veel activiteit en te veel testosteron? Precies, de combinatie van hè, want daardoor... Zie je wel wat wij mannen hebben te lijden? Ja, het is Ja, die zijn... nee, het is ja want die hinden zien er veel beter uit. Die huppelen <laughs> weer rond. En, uh, ja, dat klopt. En, die, en, die, en wij ja, mannen... En die hoeven helemaal niet te kiezen, <laughs> want die kerels die staan gewoon klaar. Hallo. Het is gewoon dus makkelijk. <laughs> ja. ja, zo werkt het wel een beetje. Ja, ik maar goed, ze, ook ook zijn, ze zijn aan het vreten, het vreten. Eikeltjes ook hè. Want uh, eikeltjes is heel voedzaam. Ja, heel voedzaam, ja. En, en die... Dus we proberen zo gauw mogelijk voordat de winter invalt... weer een beetje reservevet te krijgen. Zodat ze ja, goed de winter doorkomen. Is er, veel, is er veel te eten? Is er veel gevallen vruchten? Uh, Ja, vruchten? Ja, dat is voor de heel, de... heel goed. Dat noemen ze dan mastjaren. Ja. Dat, dat hoor je altijd over de, over de velen. Uh, daar, daar heb je ook al wat eikels uh, en beuken en noem maar op. Maar bij ons ook. Heel veel uh, beukennootjes. Uh, maar we hebben, we hebben ook die eikeltjes. En we hebben de kastanjes. Ja. Die kastanjes. Daar staan ze bijna met te wachten tot de wilde kastanje naar beneden valt. Praat je dan over de wilde kastanjes of over de tamme kastanjes? Nee, dat vind ons... ik dan altijd wel grappig. Ja. Nou, bij ons staan er uh, alleen aangeplante tammerkastanjes uh, in het en Dat zijn van die baronnen hè, en de landheren uh, van vroeger. Die hebben dus af en toe wat lanen uh, geplant. Een paar, paar kastanjes, lanen, maar ook beukenlanen. En uh, daar eten ze van, zeg maar. We hebben wel enkele wilden. En uh, nou, de vaste duinwandelaar weet die ook wel te vinden. Weet je wel, want ja, die kun je zelf... Uh... Maar er is voldoende voedsel voor alle beesten, de beesten. in de duinen? Nee, Nee. nee, van de winter gaat het. Uh, als de koude winter wordt, gaan de slachtoffers vallen. Hè. Dat, dat uh, is wel heel duidelijk. Is er, is er veel afgeschoten? Ja, want ze zijn net begonnen per 1 november. En uh, ja, dat. Uh, ze liggen op schema, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat gaat, ja. gaat heel veilig. Voor de natuur veilig. is dat wel heel veel professioneel. Beter, Sorry? Voor de natuur is dat wel beter. Geert, we komen weer aan het einde. Ja, we eh, worden eh, gesommeerd. Eh, we waren weer verbaasd over wat je allemaal meenam en wist te vertellen. Ja. We zijn heel dankbaar. Kom weer terug en dan praten we weer verder. En, en nog even: dat mensen kunnen kijken op www.waternet.nl. Daar kunnen ze alles vinden wat gaat over de activiteiten van jullie. Ja. Precies. Oké, okay. dus, uh, okay. nou, goed. dankjewel. Nou, Dank je voor je komst. Dank voor je komst en tot de volgende keer. Graag.